Uit het NOS-onderzoek blijkt verder dat 16% van de huurders een inkomen boven de 43.000 euro heeft. Bij verkiezingen in de Duitse deelstaat Saarland heeft de liberale FDP de kiesdrempel niet gehaald. Volgens Exitpols haalt de partij 1,5% van de stemmen, terwijl de kiesdrempel 5% is. Het verlies van de FDP verzwakt ook de landelijke regering van bondskanselier Merkel, waarin de partij een coalitie vormt met de CDU en de zusterpartij CSU. In Saarland blijft de CDU van Merkel wel de grootste, met 34% van de stemmen. De sociaal-democratische sociaal SPD haalt 31%. In Saarland zal nu waarschijnlijk... Een grote coalitie van CDU en SPD worden geformeerd. In de Eredivisie heeft Ajax in Amsterdam gewonnen van PSV. De topper eindigde in 2-0. Ajax-zie ziet Aysata was de grote man. Kort na rust maakte hij de openingstreffer. En even later versierde hij een strafschop waaruit de jong de 2-0 maakte. Door de zegen komt Ajax weer op 1 punt van koploper AZ. Dat vanmiddag met 1-0 won van RKC. PSV staat vierde op 5 punten van AZ. Ook vierde staat Feyenoord dat vanmiddag met 3-0 de graafschap klopte. In Almelo was Irakles met 3-1 te sterk voor FC Utrecht. Het weer vannacht overwegend helder. Met later op de dag veel plaatsen, op veel plaatsen mist. En minimaal rond 4 graden. Morgen eerst grijs. Later overal zonnig. Het wordt 12 graden in het noorden en 17 in het zuiden. De dagen daarna verandert er weinig. De dag begint grijs. Maar later weer zon. Dit was het. N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 Vanavond hebben we als gasten Ineke Venrooi, zij is psycholoog, therapeut, healer, oude lezer en ze geeft klankschalen um, Ja, we gaan uh, nu even luisteren eerst naar de muziekbespreking van Rob. Ga je gang op. luister naar het uh, prachtige God Only Knows van de Beach Boys uh, Brian Wilson uh, richtte deze band in uh, 1961 op, samen met zijn broers uh, Dennis en Carl, zijn neef Mike Love en uh, schoolvriend uh, Al Jardine nou, binnen één jaar was het uh, meteen een raak en de eerste grote hit uh, was een feit en uh, het, het nummer waar ze mee scoorden was uh, Surfing Safari en, ja, dus niet Surfing USA, want dat nummer kwam dus later en uh, het grappige is dat dat nummer uh, toen niet op, de, op het album stond, maar uh, tegenwoordig als je het, uh, als je het album kom, koopt, staat het. Uh, dat nummer 7 USA staat er natuurlijk wel op. Nou, in uh, 1968 werd het uh, nieuwe album van. Uh, uh, van Brian Wilson genaamd Smile werd gecanceld door allerlei omstandigheden en toen vlak daarna zijn eerste dochter werd geboren toen, ja, toen werd het hem even allemaal even allemaal te veel en hij kreeg te maken met ernstige psychische problemen dan gaan we weer met de psychische hey. problemen en ja het zou echt jaren duren voordat hij weer de oude was en wat eigenlijk wel heel mooi is en wat, wat die man natuurlijk wel siert is dat hij gewoon in 19 of in 2004 heeft hij uh, Het album Smile heeft hij alsnog uitgebracht. En dat is wel uh, heel bijzonder eigenlijk. Er zat gewoon echt uh, ontzettend wat tijd uh, tussen. Nou, uh, Brian Wilson kreeg later nog een uh, dochter, Wendy... En uh, die twee dochters uh, die besloten om in uh, 1989 de band uh, Wilson Phillips uh, op te richten. En dat deden ze samen met uh, Shannon Phillips. En dat is weer de dochter van John en Michelle Phillips. En bij die namen gaat misschien niet meteen een uh, belletje rinkelen. Maar John en Michelle kennen we natuurlijk van uh, de mama's en de papa's. En deze band scoorde een grootste hit met het nummer Monday Monday. Maar vooral uh, bekend hier is uh, California Dreaming uh, natuurlijk. Nou, de meiden van uh, Wilson Films hebben naast eigen werk uh, veel covers uh, gezongen van muziek uh, van hun ouders natuurlijk. En ze hebben ook covers gezongen van andere artiesten. En als je dan een cover maakt is het eigenlijk wel heel erg leuk als je er totaal iets anders uh, van maakt. En uh, ja, ik zou zeggen luister maar naar het nummer Go Your Own Way van Fleetwood Mac, maar dan in de uitvoering van uh, Wilson Films. En beste luisteraars, welkom terug bij Inspiratie Radio. Vanavond was gasten Ineke Fenroy. Zij is psycholoog, therapeut, healer, oude lezer en ze geeft concerten. Nou, we hebben net een uh, prachtige muziekbespreking gehad van, uh, van Rob. Ik, dacht, uh, ik hoopte nog even, Rob, dat je Monday, Monday of uh, California Dream zou uh, draaien. Nee, misschien gaan we die nog wel een keer doen. Ja, doen Andere we dat, Ik moet zeggen, dat is toch wel weer uh, ja, ook een beetje mijn jeugd, maar ik, ik, ik draai die CD's nog steeds vaker. Dat oh, roept, roept heel veel herinneringen ja, op. Dat ja. blijft, uh, blijft ja. prachtig. En het is, past ook heel erg bij Inspiratie Radio, hè? dat wel zijn, want het gaat over. Ja. We gaan nu even verder met uh, aura lezen. Nou, Ineke, je hebt uh, net verteld wat een uh, aura is. Zover dat in die korte tijd en voor radio uh, mogelijk is. En nu uh, wil ik het wat meer uh, focussen op aura lezen. Ja. En uh, vooral ook, uh, hoe doe je dat en wat heb je daaraan? Oké. Okay. Um, aura lezen bestaat eigenlijk uit, uit drie onderdelen. En um, je hebt een, uh, een lezing uh, waarbij je uh, de chakras leest van iemand. Mm -hmm. Is dat een bekend begrip? Uh, chakras, nou, energiecentra wat, eigenlijk. Wat, is in een lichaam? chakra een aura? Uh, nee, chakras zijn zeven energiecentra in je lichaam waar, uh, waar alles samenkomt. Ah, Oké, okay, dus, dus dat. Uh... Dus dat, uh, dat is eigenlijk wat anders dan een aura chakra. Ja, een aura gaat uh, over je hele lichaam heen, dus je uitstraling. En je chakra zijn eigenlijk van binnen, dat is ook meer de binnenkant die je leest. Mm -hmm. Dus je hebt een aura lezing, dat is hoe de persoon zich verhoudt tot de buitenwereld. Mm -hmm. En een chakra is meer de persoon zijn binnenwereld. Oh, Oké, okay. nou dan kun je dus al mooi focussen op een van de twee, als je daar ja. informatie op wil. en... Om het nog lastiger te maken hebben we ook nog een derde uh, de lezing en dat is de lezing van een roos of een bloem en in die roos of een bloem uh, daar zie je de levensloop van de persoon. Nou, pak je dan fysiek echt een, een roos? Ja, bijvoorbeeld een roos. Dat kan. Maar hoe, wat heeft een roos te maken met de levensloop van een persoon? En, nou, je begint bij de wortels. En de wortels, eh, dat, die kunnen al die diep in de aarde staan bijvoorbeeld. Mm -hmm. En dan, dan betekent dat dat, dat, dat, ja, dat de, de persoon iets is in zijn jeugd of, of die, die geboortegrond eh, niet helemaal eh, fijn was. Als het eh, heel los in het zand staat, dat ze daar moeilijkheden maar, hebben gehad. Wat wat ik lastig vind te begrijpen is dat je zegt van je, pakt gewoon, je koopt een roos bij de bloemist. Die ga je dan lezen, zo hoor ik je verhaal. En dan krijg je informatie over een willekeurig persoon die daar toevallig naast zit. Nou je doet het andersom. Je, je hebt de persoon voor je. Ja? En dan maak je eerst een hartverbinding mee. Ja? En dan zie je een oh, bloem, dan visualiseer wel een jij een roos verschijnen. Ah, okay. dat, dat zie ik dan. Ja, ja. En die roos en dan heeft dan een die, bepaalde betekenis. Die roos staat dan ergens voor en die ga je ja. dan... En de... Duiden. Precies. Ah, oké, okay, ja. En in hoeverre he, staat hij stevig in de grond, is hij geaard en de stengel staat dan ook voor de levensloop en de bloem staat voor de huidige situatie waarin die persoon nu in zit. Ja, oké. Okay. Dus er zijn drie manieren. De aura, de chakra en je kan ook nog een roos visualiseren. Dat, is, dat zijn de drie manieren. En dan gebruik jij ze alle drie? Uh, ja, ik gebruik ze alle drie. En ja. wat heeft jouw voorkeur? Maar het uh, het meest eigenlijk uh, de chakra readings. Okay, en, de en de en de roos. Ja, ik doe dan een bloem. Ja, ja. Verschijnen verschillende soorten. Ja. Ik heb ja. wel eens iemand gehad, ja, een verschillende cactus. Ja, dat, dat kan ook. Oeh, dus het, ja, dan, of, of... ja, dan is het even wel even zoeken wat er dan aan de hand is. Ja. Maar je kan op het einde van een bepaalde fase in je leven zijn, dat je echt uh, ja, nieuw nieuwe uh, grond hebt, want... eigenlijk. Dat je uitgebloeid bent op dat moment even helemaal. Ja. En dan kan ik nog weer een mooie metafoor tegenaan gooien dat de cactus meestal de mooiste bloemen maken. Precies. Goed, uh, dan zit dan het dan door aan. Ja, ja, ja. Hey, en wat, uh, wat heb je daar je kan uh, je krijgt vaak meer begrip uh, voor jezelf uh, een ander je wordt gezien, een ander ziet je en dat is heel intens want je kan heel diep kijken ik zie dus ook altijd de, heel, de kern van mensen die zijn ja, dus heel prachtig om te zien of, of sprankelend licht of, of een regenboog of ik zie van allerlei dingen mm -hmm. en daaromheen zie je uh, ja, een soort blokkades af en toe en daar kan je dus wat aan doen dus het is altijd mooi als mensen horen wat hun essentie is en ook hun positiviteit hmm. dus, dus als, als jij uh, de aura leest of de chakra van iemand dan krijgen ze informatie over zichzelf over hun binnenwereld en over hun buitenwereld Um, ook wat hun blokkades zijn, wat, ze, wat moeilijk is, wat ze blokkeert. Hè? Want ze, er is natuurlijk ook een bepaalde wens bij heel veel mensen om, om ook zich te ontwikkelen. En jij kunt dan aangeven van nou, daar en daar en daarom uh, stagneert het. Ja. En als je dat en dat en dat doet, dan kun je een volgende stap maken. Ja, dat is precies. een beetje de kern van Auronese. Ja, dat klopt. Uh, zijn er andere methodes die hier heel erg op lijken, op deze manier Auronese, waarmee je hetzelfde kan bereiken? Misschien moet ik dat zeggen. Of is dit echt zo'n unieke methode dat je het ja, eigenlijk alleen maar met de oude lezen? Ik, Lijkt ja. bijvoorbeeld een eerskopie te denken bijvoorbeeld? Ja, Hand, dat is natuurlijk, ja, dat zijn allemaal vormen van, uh, van ook het lezen en, en, en tot de kern komen van iemand. Uh, ja, dat is ja. ook een vorm van lezen, klopt. Wat is dan uh, de voordelen bijvoorbeeld van oude lezen boven eerskopie en handlezen? Dat, dat is de ingang dus, maar waar je, waar je voor geleerd hebt en wat je ligt, mm -hmm. denk uiteindelijk... Volgens maar, mij is met iriscopie e ben je meer bezig, ook met fysieke uh, klachten, hè? Of, uh, ja, uh, weet oh, weet zoveel, nee, uh, dat weet ik te weinig. dat weet je ja. niet zoveel. Nee, dat um, ja, weet ik te weinig. Ja. ik denk zelf dat je, dat je met, met uh, oude lezen en zakken lezen veel meer, in, wat je zegt, tot de kern, tot de essentie gaat. Mm -hmm. uh, ook op energieniveau. En iriscopie en, en e is, ja... Ja, die, die leest andere dingen. Okay, Misschien ja, moet je het zo uh, weet ik te om, ja, ja zo ja, zeggen. Ja, ja. En handlezen weer wat meer, uh, zit wat meer op het fysieke stuk hè, van, van levenslijnen en, uh, en dat soort uh, zaken. Ja, dat klopt. Ja. Um, voor wat voor klachten zouden, kunnen mensen op een, uh, makkelijk naar de oude lezen? Okay, dus wat, ja, dus wanneer vaak... grijp je naar het middel ogen lezen? Nou, vaak als je het even niet meer weet. Dus dat je. Dat maar ja, je... dan heb je nog 80% van de mensheid volgens mij. Ja, nou, dan ik een uitgebreide klantenkring. Oh, ja, ja. Nee, maar als je, als je ja, graag uh, iets meer richting aan je leven wil geven, je hebt een fase afgesloten, of, of je zit moeilijk in een fase, in, in een knoop. En dan, ja, dan is het fijn om te horen van iemand ja, waar je staat en iets mee te krijgen van, aan suggesties waar je iets mee kan in het dagelijks leven. Mm. Het blijft wel een, een beperkt middel, daarom ben ik juist daarna ook juist therapie gaan doen omdat het ja, bij één sessie blijft. En dan, uh, dan okay. moet je daar zelf mee aan de slag. Het is soort, Soms twee of drie maanden. Het is een soort analyse het is sessie. Het analyse, precies. Ja. Ja. Oké, okay. en dan... Uh, nou ja, wat ik, ik heb zelf ook wel... Ik heb zelfs een vriendin gehad die al kon lezen. Maar ik heb ook wel, zeg maar, ja mensen die mij geholpen hebben. En wat ik zo zelf ontzettend handig vond, is dat ik niet alles hoefde te vertellen. Ja. En het, het is ontzettend lastig om verbaal over te brengen als je het over diepe en moeilijke processen gaat. En zo iemand die, die leest gewoon jou en die, die, die, die trekt zo'n zeg maar, zo conclusie, die deelt hij dan. Hè? Check checkt al dat nog wel even. En een acht, dat is zo'n opluchting. Dan ben je in een kwartier. Heeft hij alle informatie? Weet je wel. Waar je normaal misschien wel drie sessies over zou moeten doen. Om het allemaal te vertellen. En dat, ja, ik vind ja. dat echt het grote voordeel. Ik voel me altijd heel erg gesteund als mensen meer. ...informatie van mij kunnen lezen... ...dan dat ik het dan allemaal moet, verbaal moet, uh, moet uitleggen. Ja, en daardoor voel je je ook gezien, hè? Dat je daar... Ja. ja. Dus het is het net is zoals nou... een auto die in een garage komt... ...en je uh, steekt het even in de computer... ...en de hele diagnose van de hele auto... ...wordt in tien minuten zichtbaar, weet je wel? Ja. Ten opzichte van een oude garage die alles maar moet onderzoeken, uit elkaar moet halen en, en nou een beetje dat, uh, ja. dat verhaal. Ja, dat is tevens ook uh, wel waarom ik ook uh, juist die therapie doe. Dat, ja, dat koppelt natuurlijk het, prachtig. Ja, en, het, en soms, bij sommige mensen is het wel consumptief. Wat bedoel je? Dus dat ze, dat ze ja, het echt uh, ja, achter te overleunen en horen wat jij te zeggen oh ja, hebt. En dan vervolgens weer verder gaan met de orde van de dag. Ja, terwijl dat ja, doen. ik denk in therapie moet je wat, zelf wat meer aan de slag. Ja. En dat vind ik dus ook mooi om te begeleiden. Ja. Ja. Hey, en uh, uh, Een van de middelen ook die jij inzet, en dat vind ik ook zo bijzonder, want ik ben hier bij jou in de praktijk geweest en er staan heel veel klankschalen, uh, is dat jij ook werkelijk mensen begeleidt met uh, klankschaal. Ja, dat doe ik ook uh... He, dus, uh, je, je, je, ja, dan, Nou, daar gaan we straks uh, uitgebreid over uh, praten En de verrassing, dat weten luisteraars nog niet Jij ga, gaat ook een klein klankschaalconcertje geven Ja, er staan hier allemaal ja. de, uh, schalen Ik hoop dat het doorkomt op de radio ja. <laughs> Nou, we gaan goed uh, bij uh, met de microfoon erbij dus, uh, dus ik ben heel benieuwd We gaan nu even naar, uh, naar muziek en uh, ja, je hebt uh, je derde nummer wat je, wat je mee hebt uh, genomen van Milou uh, Franken. Wat? Wielou uh, Franken? Uh, dat maakt dat je die. Heeft, uh, uh, die heeft een nummer uh, uit de CD alles nog prachtig. Uh, en dat heet, als het maar niet helemaal af is. Ik vind dat prachtig, want daar werk ik ook mee. Met ja, juist soms de donkere kanten van het leven, of waar het niet helemaal gepolijst is. Dat vind ik interessant als het schuurt. Ja. laatste pingeltje, hè? dat deed het hem. Nou, dat was Milou Franken met Niet Helemaal Af. Ik vond het een prachtig uh, nummer. Ja. Frenken echt, uh, heet ze maar. of oh, Frenken. Ja. Ja. Nou, beste luisterers, welkom terug bij Inspiratieradio. Vanavond hebben we als gasten Ineke Venrooi. Zij is psycholoog, therapeut, healer, aura lezer. En ze geeft klankschaalconcerten. En daar gaan we het nu over hebben. Dat is het laatste onderwerp. Um, ja, misschien kunnen we beginnen met, wat is een klankschaal? Want ja, heel veel mensen zullen het wel gezien hebben, maar heel veel mensen ook niet. Nee. Lastig via de radio ja. uit te leggen. Ja. Vorm, we hebben ook geen webcam dus. kommetje, is het in ieder geval. Uh, je hebt twee soorten schalen. Je hebt uh, zuiverkristallen en je hebt uh, metalen schalen. Metaal is, uh, ja, dat betekent uh, dat het uit uh, zeven metalen bestaat. Elke klankschaal. Dus elke klankstaal uh, be, bestaat in principe uit zeven metalen. En dat is goud, zilver, koper, kwik, ijzer. Tin en lood, die okay. zijn allemaal uh, in één schaal aanwezig. En um, ja, die woorden uh, oorspronkelijk komen ze, oorspronkelijk komen ze uit de Himalaya, uit Tibet en Nepal zijn deze schalen. Deze zijn oorspronkelijk in Nepal en Tibet gemaakt? Ja, nee, ik heb de meeste uit uh, Nepal. Ik heb er één uit Tibet. Oké. Okay. Ja, dat is... Uh, zo. Ja, door de, dat heeft een, uh, een hele trieste reden eigenlijk. Door de onderdrukking van de Tibetanen hebben de monniken die uh, schalen in de kloosters eigenlijk in veiligheid gebracht. En zo zijn ze ook op de markt gekomen, in, uh, zelfs ook hier in Nederland en in Europa. Ik heb me laten vertellen dat uit Tibet geen klankschalen meer geëxporteerd mogen nee. worden. Nee, dat mag ook niet meer. Het nee, nee, dus nee. is heel bijzonder dat jij er eentje hebt. Ja, ja zeker. Ja. Ja. Ik heb ook de meeste uit Nepal, moet ik zeggen. Ja. Dat is, uh, ja, klopt. Oké, okay, dus uh, nou, ik, ik zie verschillende maten. Ik zie uh, ja, een diameter van, uh, wat zou dat zijn, de kleinste zijn, een centimeter of acht. En de grootste uh, centimeter, of 25, 30, denk ik. Ja, maar dat komt omdat ik de rest niet mee heb genomen. Ja, ja, ja. Je, je hebt nog grotere. Ja, ik ja, heb dus, er 26 uh, en uh, ja, heel ja, groot. Ja, precies. Ja. En uh, ja, het zijn bruine, bruine schalen, metalen schalen. En uh, ja, het, het lijkt op een soort pan, hè, maar dan ja. zonder hengsels. Ja. En uh, het leuke van deze is dat deze dus hele mooie muziek uh, maken. Hè. allemaal ja. één toon, hè. Dus... Uh... Dat, enorme uh, trilling uh, komt daarvan. Ja. ja, uit verschillende toonsoorten hoor. Ja, en wat, wat dus, heb je daar aan in die trilling? Of is het alleen mooi? Ja, sowieso is het mooi, maar uh, uh, je lichaam uh, bestaat voor 70% ongeveer uit water. En door die uh, trilling gaat het water stromen in je lichaam. Dus dan, dan schoont het eigenlijk. Dus dan heeft het een heel diep reinigende werking. Ook je organen gaan daarmee aan de slag. Hmm. En ja, dat heeft ook weer blokkades op. Okay. Um, dus het is een reinigend, heeft een reinigende werking voor, uh, voor een lichaam. Ja, heel ontspannen werk, merk je dat je wordt. Ook dagen daarna nog uh, voel je het, ja. En je hebt, ik we wel eens laten vertellen dat uh, iemand een uh, bepaald een klankschaal als favoriet kan hebben. Dat een bepaalde toon het beste voor die persoon werkt. Dat? Ja, dat klopt ook. Ja, ja. ja. Er zijn ook zelfs, uh, in Tibet heb ik me laten vertellen, uh, als een, um, een monnik in een klooster kwam, dan kreeg hij zijn eigen klankschaal. En, ja. en dat speciaal op zijn uh, ja, chakra afgestemd, of zijn energie afgestemd. Ja, mooi. Ja. Hey, we gaan zo uh, lekker verluisteren naar een uh, klankschalen concert. Unicum in uh, Zandvoort denk ik. Okay. Voor de radio in ieder geval. Ik ben heel, uh, heel benieuwd. Wil je daar nog iets over zeggen over wat je gaat doen? Um, nou, het, het, het luisteren is hier uh, het, het meest uh, belangrijk en uh, uh, geniet er gewoon lekker van. Oké, okay, en dan komen we na het uh, klangschalenconcert, draaien we weer even muziek en dan komen we weer even bij uh, terug. We gaan nu even luisteren naar een uh, volgend nummer, Leave Me Alone met Back to Basic. Hele luisteraars, welkom terug bij Inspiratie Radio. Vanavond zijn we als gasten Ineke Vennerooi en zij is onder meer geeft klankschaalconcerten. En we gaan nu heus naar een primeur in Zandvoort. We gaan naar een heus klankschalenconcert luisteren. Ineke, ga je gang. Hallo te welkom terug bij Inspiratie Radio. Vanavond hebben we als gasten Ineke Fenroy. En zij is onder andere klankschaalconcertgeefster. Ik weet niet of ik dat zo mag zeggen, maar ik ben er stil van, Ineke. Nou, fijn. Ja, <lacht> het, uh... Dat is het mooie. Ja, je voelt hier, de, de hele sfeer in de studio's uh, is echt veranderd, hè? Mar? Ja, ik, ik zat dus met de microfoon bij de schalen op de grond. En ik heb nu van. Eigenlijk van mijn, mijn handen, mijn tenen, mijn, mijn voeten. Alles tintelt. Dus ik vroeg net van op dat, het kan natuurlijk zijn omdat je in de verkeerde houding zit. Maar tintelt nog. Dus ik, het heeft dus wel een effect wat het daarna nog met me doet, weet ik niet. Dat, dat moeten we nog maar afwachten. Maar zo voelt het in ieder geval. En dan vond je één klankschaal uh, specifiek heel erg mooi. En dan vraag ik aan Ineke, is dat, zegt dat iets over uh, Mario? Ja, dat kan. Dat hij uh, precies op haar is afgestemd. Dan werkt hij ook uh, uh, op, op, op wat zij nodig heeft. Ja. Hmm, ja, ja dat was een hele heldere klank. Heel, ja. heel mooi. Okay. Nou, maar in ieder geval welkom bij, ja. uh, bij Inspiratieradio. <laughs> ja. Normaal gesproken. Uh, nu ben je meer uh, van de techniek. Uh, uh, wat zou je, zou je erover kwijt willen, over dit uh, concert wat je net hebt gegeven? Ja, nou, de, het. Uh, in, in, uh, in de werkelijkheid, als ik een concert geef, dan liggen mensen op matjes en dan krijg je de schaal ook op je. Oh. Dus eigenlijk wat Marionette ervaren heeft met die trillingen, krijg je dan nog meer. En dan gaat dat door je hele lichaam, echt met een directe contact. Uh, en dan kies je ook nee, een schaal voor, de, voor, voor ja. diegene uit? Ja. En dan, uh, ja, dat gaat uh, puur intuïtief. Maar dan, uh, ja, dan, en, en vaak hoor ik terug, van ik had precies last van uh, astma of wat dan ook, dat ik een schaal dan bij de longen zet. Dat soort uh, zaken kunnen gebeuren. Ja, dus dat is heel bijzonder. Heel apart lijkt me ja, dat. Ja. ja, Om dat te ervaren. Toch? Trillingen hebben ook echt een, een hele... Uh, uh, directe werking, want ook bijvoorbeeld nierstenen worden ook vergruist door uh, klank. Mm. Dus dan oh, ja? kan je nagaan hoe sterk nou, wat uh, trillingen in je lichaam uh, ja. Ja, zaken in gang kan brengen. Ja. Ik ben ook benieuwd uh, hoe thuis uh, is overgekomen. Ja, daar ben ik ja. ook wel benieuwd naar. Ja. Ik morgen gelijk luisteren naar Uitzending Gemist. Hoe dat, uh, Nog dat een concert is uh, ja, ja. ja, Lekker. Ja. Hey, en je zegt van, uh, nou, dit is een gewone klankschaalconcert. Maar ja. je hebt ook nog een mogelijkheid om een uh, shamanistisch klankschalenconcert te geven. Ja, dit is dan een gewoon concert, maar dan zonder mijn kristallenglazen. Dan ja. heeft dat ook nog een, een, een ander effect erbij. Uh, een normaal het heeft bij mij ook een klankconcert en dat bestaat uh, voor het eerste gedeelte uit shamanistische instrumenten hmm. dat zijn echt aarde instru instrumenten uh, natuurgeluiden vooral ik heb talloze kleine instrumentjes die waterbeekjes uh, vuur uh, wind, onweer uh, genereren, dus die, die van allerlei dingen oproepen zodat je ja, als het ware in een soort uh, oerwoud uh, waant dus een soort droomreis moet hmm. ik het ook, een soort transreis uh, ga je in en uh, daarna uh, het tweede deel van het concert uh, bestaat uit de klankschalen dus dat zijn, uh... zou je eens dus kunnen meenemen een heel klein stukje met zo'n droomreis een uh, shamanistische droomreis heel klein, uh, ik heb uh, twee instrumentjes bij me, ik zal eens uh, even kijken of het, hoe dat weer overkomt op de radio ja, we gaan nu een beetje instilleren Klakschale concert vanavond, nou ja, het was eigenlijk een klankschalen, het was een shamanistisch concert. En ik hoor je er nu ook bij uh, zingen. Je, wil je er nog iets over zeggen? Ginnikke? Ja, dat zijn eigenlijk uh, grondtonen, oertonen. En uh, ja, die, die hebben ook weer een, een specifieke werking. Ja, alle, alle geluid doet iets. Hmm. Ja, maar ik, vond, ik, ik moet zeggen, ik ben helemaal. Uh, ik ja, ben echt heel enthousiast over shamanisme. En ik kom altijd weer terug in dit gevoel uh, als je dit soort dingen doet. Mooi. Dat is, ja, mooi, is, uh, ja. is prachtig. Ja. Ja. En hey, zullen we langzaam even naar jou toe gaan? Wie is Ineke Venrooy en wat doet ze? ze hebben heel wat anders. Een hele andere energie. Andere <laughs> sfeer. Maar, Ineke Vel, ja. ja, over vijf minuten <laughs> Kijk. zijn we alweer uh, aan het einde. Mm -hmm. Niet van de uitzending, maar wel van het uh, interviewstuk. Um, ja, wat... We hebben al heel veel uh, verteld hè, wat je doet. Uh, je, je, je, je bent psycholoog, je bent therapeut, je bent healer, daar hebben het niet over gehad, maar dat ben je ook. Met oude lezer, geeft klankschalenconcerten Dus we denk een, een redelijk beeld over hoe jij professioneel uh, in elkaar zit. Misschien is het leuk om eens te vertellen van als mensen jou willen ontmoeten, het zij één uh, op één. Uh, voor relatietherapie, of gewoon therapie of. Misschien willen ze hun Aura wel eens laten lezen. Of misschien dat ze naar een concert willen. Kun je daar eens iets over zeggen? Hoe, hoe ze met jou in contact kunnen komen? Um, ja, dat kan via de mail. Ik heb een mailadres. Is de bedoeling dat ik ja. dat. Ja, dat is uh, IVY Consult. Dat is I-V-Y Consult. At hetnet.nl Oké, okay, nou ik beloof dat dat morgen ook uh, bij uitzending gemist uh, wordt vermeld. Oké. Okay. En ik heb een website, mm -hmm. uh, meer voor de therapiekant. En uh, die staat op www.psycholoog-haarlem.nl ja, Dus jij bent dus... de psycholoog uit Haarlem? Ja, okay. <laughs> onder andere. <laughs> Leuk, dus daar kunnen mensen jou... Uh... Vinden. Ja. En je hebt je praktijk op Prinsenbolwerk, hè? Dus, ja, dan geef ik een beetje ook de, bij het station. Ja, dan geef ik ook de klankconcerten. En 18 april heb ik uh, het komende klankconcert. Mm -hmm. en waar is dat? Dat is ook, uh, ja, ook op, het Statenbolwerk, bij, is het? op Statenbolwerk. Op ja, Statenbolwerk, ja, ja, ja. Ja. Ja. vlak bij het station. Ja. Ja, wil je nog iets kwijt? Ik heb nog een paar minuten? Spreek nu of zwijg voor eeuwig. Ja. In ieder geval in Zandvoort, voor de Zandvoortse Radio. Ja. Mag ik, mag ik ja. even wat zeggen net? Want toen je met de windstick. Hoe noem je zoiets? Wat je een gebruikt? oceaandrum. Oceaandrum, ja. Dat, dat, dat vroeg ik dus ook al, want het klinkt ook zo mooi. Dan kreeg ik alleen maar kippenvel vandaag. Fijn. Dat, dat was, ja, het is nu een beetje weg hoor, maar ik had rechts, Ik zat een beetje. Ik denk als uh, de microfoon maar stil blijft staan. Maar ik ben helemaal zo shaken. Dus ik dacht van. Nou, dus het, het, het heeft wel. He, erg veel uitwerking. Dus misschien... Het uh, ja, zal heel apart zijn als je bij, uh, uh, bij de langs komt om dat uh, te ervaren. In ja. ieder geval. Dat wil ik uh, wel zeggen. Want ik, ik ben er nu misschien maar in twintig minuten. Maar ik voel het nu al. Dus. <laughs> En um, ja, ik weet ook eigenlijk niet wat ik moet zeggen, want ik, normaal bereid ik het altijd een beetje voor. Hè, nu, oh, dus dat willen dus, we hier niet. Dus, uh... <laughs> dat spring nee, ik dat moet helemaal niet. De... <laughs> dat moet helemaal niet. <laughs> nee, dat nou, doe ik toch altijd stiekem mooi Oké. Okay. Uh, nee, prima. Dan, uh, dan, uh, ik denk dat het goed is om gewoon het hierbij te laten. Oké. Okay. Dank je wel. Alsjeblieft.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 It's you Welkom terug bij uh, Inspiratieradio. We gaan alweer uh, naar het einde. Het, uh, het zit er weer, uh, weer op. Uh, Ineke, ik wil je heel erg bedanken voor... Uh, nou, je, wat, één ding is je in ieder geval gelukt. Je zegt dat je heel breed bent, je hebt het hier ook laten zien. Dus, dus dat is wel heel erg uh, leuk. Ook zeker fysiek met de klankschalen. En dan nog twee soorten concerten. Nou, waar, waar vinden we dat uh, tegenwoordig bij Inspiratieradio? Dat is niet waar. Want de, de laatste de Rodos, de Rodos, die, die, die vond het bijvoorbeeld uh, eng om live te zingen bij de CD-presentatie. Dus het is echt niet normaal. Ik bedoel niet, niet altijd zo, bedoel ik, dat mensen zomaar live hier in de studio uh, dit soort dingen gaan doen. Dus ik vind het knap, dus heel erg goed. Ik wil je iets aanbieden, dat is het uh, 2012 Inspiratiespel. Oeh, leuk. Nou, Alsjeblieft. Dankjewel. Dat is uh, door een aantal mensen rond Inspiratieradio uh, gemaakt. Mm -hmm. Maar ook uh, Peter Tonen bijvoorbeeld, Rob nou, Rob's. ...van de techniek die heeft hem gemaakt, nog een aantal mensen. En je leert jezelf ook heel goed kennen. En dat heeft natuurlijk alles met 2012 te maken. Dus uh, ja. Nou Rob, heel erg bedankt voor de ja, graag gedaan. techniek en je muziekbespreking. Mario, nog heel erg bedankt voor je bijdrage. De volgende uitzending is op uh, zondag 1 april... En dat is dan van 7 tot 9 avonds. We hebben dan een Barbara en René in onze uitzending. En zij gaan het, zij gaan het hebben over liefde en zielsverwantschap. Nou, dat sluit ik wel weer prachtig aan bij wat we vanavond hebben gedaan. En deze uitzending wordt gepresenteerd door Herman Harms. Tot dan wordt deze uitzending op zondag om 7 en op woensdag om 8 uur s'avonds herhaald. Ook kunt u vanaf morgen deze uitzending beluisteren via uitzending gemist op onze site inspiratieradio.nl. Wilt u onze twee tweewekkende nieuwsbrief ontvangen waarin de gast van de volgende uitzending aan u voor, wordt voorgesteld? Ga dan naar onze website inspiratieradio.nl en laat uw mailadres achter. Wanneer u iets kwijt wil aan ons, stuur dan een mailtje naar redactie.inspiratieradio.nl. En wanneer u op de hoogte wil blijven van leuke activiteiten in de buurt, kijk dan op onze agenda www.inspiratieradio.nl.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 Dat heet De Rivier en dat is van Harry Jekkes. Ja, ja, <laughs> zou u denken. Um, en het wordt voorgelezen door onze gasten. Nou iedereen, ga je gang. Ja, het komt uit de show van Harry Jekkes en Koos Meijnderts. Het gaat om het uh, thema, als je steeds moeite doet om dingen te doen die niet bij je passen, dan is het leven zwaar. Um, je kan het leven lichter maken, zoals in dit gedicht uh, beschreven wordt. De rivier. Er was eens een grote brede rivier, die dacht, waarom stroom ik toch altijd maar hier? Altijd maar datzelfde saaie dal, dat wist hij nou wel, dat kende hij al. Kijk, dat die rivier was, dat vond hij niet erg, maar hij wou zo graag naar de andere kant van de berg. De andere kant, zo had hij gehoord, was warmer en groener, een schitterend oord. Hij werd gek van zijn, waar die altijd maar was. Hij verlangde naar het andere, groenere gras. Hij vroeg aan een klimgeit, een vriendelijk beest. Zeg, die andere kantgeit, daar ben jij toch geweest? Dus jij kan het weten. Zeg me eens gauw. Over zo'n berg heen, hoe flik je dat nou? klimmen, zei de klimgeit. Kijk, je begint onderaan. Je klimt en je klimt en je blijft af en toe staan. Nou, dan klim je weer verder, omhoog langs de wand en over de top ligt de andere kant. De geit werd bedankt. De rivier wist genoeg. Hij had nog een fikse klim voor de boeg. Hij nam eerst een aanloop. Dat leek hem wel slim. Hij borrelde en bruiste en brulde. Ik klim! Hij trad uit zijn oevers. Maar verder ook niet. Hij bleef waar hij was, tot zijn grote verdriet. En hij riep naar de klimgeit, hoog op de top. Ik vraag het een ander, ik geef het niet op. En hij vroeg aan een vogel. Zeg vogel, je komt daar vandaan, over zo'n berg heen. Hoe pak jij dat nou aan? Vliegen, zei de vogel. Kijk, zo doe je dat. Hij spreidde zijn vleugels en wapperde wat. De rivier zei bedankt. Hij zette zich schrap. Hij golfde en kolkte en riep wapper de wap. Hij steeg een klein eindje en hij dacht dat hij vloog. Maar in feite kwam die geen meter omhoog. En de vogel intussen vloog sierlijk over de top. En de rivier riep woedend, wacht maar, ik geef het niet op. Maar toen sprak de zon. Rivier, je maakt je te druk. Zo bereik je nooit het ultieme geluk. Doe nou eens rustig, stroom niet zo vlug. Ga nou eens liggen, gewoon op je rug. Heus geloof me, let maar eens op. Met helemaal niets doen, kom jij over de top. En de rivier dacht niets doen. Wat heeft dat te vernut? Maar laat ik het maar doen, ik ben toch uitgeput. Hij volgde het advies van de zon en stroomde zo sloom en zo traag als hij kon. Zijn water verdampte, zijn bedding viel droog. Het was niet te geloven. Kijk nou, hij vloog. De zon had gelijk, als wolk steeg hij op en de wind blies hem moeiteloos over de top. En in regen viel de rivier weer neer op het land, precies waar hij zijn wilde, aan de andere kant.